1 uur Marion Koekoek met het NOS-show vragen voor de strijd tegen IS. Met name rond de Koerdische stad Kobani. IS dreigt die stad aan de grens met Turkije in te nemen. De politie zegt dat de situatie in Den Haag onder controle is. Sommige demonstranten zijn zelf alweer naar buiten gegaan. Ze worden niet gearresteerd. Ook op het plein voor het Kamergebouw staan betogers. Er komen nog steeds nieuwe bij. Maar omdat er ook al mensen vertrekken... blijft de omvang van het protest gelijk. Volgens verslaggevers is de stemming vredig. Kamervoorzitter van Miltenburg is naar het gebouw gekomen en praat met de betogers. Een scheepswrak dat elf jaar geleden werd ontdekt voor de kust van Haiti... is toch niet het vlaggenschip van Columbus, dat zeggen experts van UNESCO... De Santa Maria verging in december 1492. Het wrak dat werd gevonden is een stuk jonger dan het schip waarmee Columbus zijn eerste ontdekkingsreis naar Amerika voer. Bovendien zijn in het wrak technieken en materialen gebruikt die in 1492 nog niet voorhanden waren. De experts van de Verenigde Naties roepen in hun rapport op om verder te zoeken naar de Santa Maria. En ook om in kaart te brengen welke schepen er nog meer voor de kust van Haiti liggen. Bevrijdingsdag moet voor iedereen een vrije dag worden. Dat vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het moet de Dag van de Vrijheid worden waarop Nederland zich realiseert hoe belangrijk een democratie is. Dat schrijft het comité in het concept van de toekomstvisie voor de invulling van 4 en 5 mei de komende jaren. Het roept werkgevers en vakbonden op om te regelen dat 5 mei een nationale feestdag wordt. Het comité zegt dat 5 mei misschien wel de belangrijkste dag van het jaar moet worden. Het comité geeft geen gehoor aan de oproep om op dode herdenking alleen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dan nog het weer. Vannacht trekt een regengebied over. minimaal rond 13 graden. Morgen trekt de regen naar het Noorden weg. Dan breekt de zon door. Maar smiddags komen er weer buien. Mogelijk met onweer. Het waait flink. Windkracht 5 tot mogelijk 8. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Dominant, permanent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 we kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Fabio is een eenmanszaak, race van afspraak naar afspraak, dit is een hele dag raar.